Terwijl de hofmeester met veertig soldaten het paleis uitstoof op weg naar het onherbergzame gebergte van Torambrie, zonk de keizer weg in een diepe droom. Hij droomde over alle dieren die voor hem hadden opgetreden. nee, nee. Terwijl de keizer zo lag te dromen, kwam Li, het keukenhulpje binnen, om hem zijn Chinese thee te brengen. "Majesteit, uw thee." Toen ze stilletjes het zilveren dienblad neerzetten, merkte ze dat de keizer een nachtmerrie had. "Nee. Nee, geen zebras. Nee, nee, nee. Geen mollen. Oh. Majesteit? Oh, oh nachtegaaltje. Nee, nee, ik ben... Wat ben je." Meneer, kom je nog eens voor me zingen? Lie begreep meteen wat er aan de hand was. De keizer was zo ziek omdat hij de echte nachtegaal miste. Zo snel ze kon, verliet ze de kamer en liep door de lange gangen het paleis uit. Ze rende zo snel ze kon door de uitgestrekte velden, dwars door het grote groene bos, tot bij de grote eik. Beentjes, draai me zo snel. Sorry Boba, verkeerd sprookje! Tjuto. Allee, uit de weg! Ogen helpen me de weg te zien Oh, Ellen! Ogen helpen me de weg te zien Ogen helpen me de, de weg te zien Over een beetje strak was door berg en dal Over een beetje strak door berg en dal Anders gaat de keizer sterven misschien oh, Hallo liefkind, kom eens bij oma! Ik heb u wel ik ben bijna daar Lieve keizer, houd toch vol Ik breng de nachtegaal naar u toe Ook al zijn mijn beentjes moe Beentjes dragen me nog sneller nu Beentjes dragen me nog sneller nu Beentjes dragen me nog sneller nu Beentjes dragen me nog sneller nu beentjes, De keizer is echt heel erg ziek. Ik denk dat hij gaat sterven, tenzij dat jij voor hem zingt. Zou je dat willen doen, alsjeblieft, lieve nachtegaal, alsjeblieft? Is een goed hart in nood, dan fladder ik erheen en zing mijn allermooiste lied. Dan ben je snel weer op de been. Ze haastten zich terug naar het paleis. Daar werd de keizer geplaagd door alweer een droom. Oeh, yeah. <lacht> ja. Ik ben een gebakken bladijs. Lekker met Bespijs. als wam ik liever in de zee? Dus neem om te eten en vervolg, maar aan Jovis mee! Yeah. Oh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen blad, daar zit die zingen. Dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee, weg, weg, weg! Ik wil. Ik wil, voor ik sterf, de nachtegaal horen. Al was het nog maar één keer. Oh ja. oh ja. Nachtegaaltje, wat heb ik je gemist? Was je nu maar hier bij mij? Maar ik ben hier, majesteit. Het is geen droom. Ik zit hier op uw bed en niet in mijn boom. Langzaam opende de zieke keizer zijn rode oogjes. En daar... Aan het voeteneinde van zijn reusachtig bed zat de kleine grijze nachtegaal. Oh, lieve kleine nachtegaal. Er rolde een dikke traan over de wang van de keizer. Je bent teruggekomen, lieve hemelse vogel. Oh, ik laat jou nooit meer gaan nu. Lie, lie, Doe hem het kettingje weer om. Vergeef me hoogheid, maar dat mag je niet doen. Niet doen? Maar dan vliegt hij weer weg. Maar als je van iemand houdt, lieve keizer, dan moet je die vrijlaten. Toch niet aan een kettingje hangen. Ja, ja Lee, ja. ja, ja, ja, je hebt gelijk. Lee, je bent nog zo jong, maar al zo wijs. Lieve nachtegaal. Je bent teruggekomen om die domme zieke keizer te redden. Hoe, hoe kan ik je belonen? Ach hoogheid, u hebt mij al beloond. Uw tranen hebt u mij getoond.